Voor de tweede dag op rij is in Amerika een recordaantal nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Binnen 24 uur kwamen er meer dan 225.000 positieve tests bij. Deskundigen hadden al gewaarschuwd voor de stijging... omdat miljoenen Amerikanen vorige week Thanksgiving hebben gevierd. Vanwege de epidemie wil aankomend president Biden... zijn inauguratie op 20 januari grotendeels online laten plaatsvinden. Als eerste land ter wereld begint Rusland vandaag met grootschalige coronavaccinaties. Leraren en zorgmedewerkers in Moskou zijn als eerste aan de beurt. Ze krijgen een vaccin dat door Rusland zelf is ontwikkeld en dat voor 95% effectief zou zijn. In het zuidwesten van China zijn 18 mijnwerkers om het leven gekomen door koolmonoxidevergiftiging. Volgens de Chinese staatstelevisie waren ze aan het werk in een mijn die niet meer wordt gebruikt en waar apparatuur moest worden weggehaald. De mijnen in China zijn berucht om hun vele ongelukken. Het weer, geregeld zon, maar in het Noordoosten bewolkt en regen. Het wordt een graad of vijf vanmiddag. Morgen, zonnige periode, in het Noordoosten kans op hardnekkig gemist. En dan wordt het ongeveer vier graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het verkeerde rijdt langzaam op de A10 Noord. De buitenring bij Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan. Drie kilometer file met tien minuten vertraging.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 Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak Leeft. Bij ZFM. Yes! Tweede geluid van het we Straks een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen. Het is vandaag nog 5 december. Ja, 5 december. Veel veel mensen gaan vandaag het feest beginnen natuurlijk. Daar wordt bericht over. En over de bemude driehoek. Spannend. Maar eerst hier. Harky In the eye of the storm.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 de Arctic Monkeys. De laatste plaat die heb, is me een beetje ontgaan. Dat was Casino. Wat um, was er weer iets met de Apollo-landing. Had het te maken met de maanlanding. Daar was het de verwijzing. Nou goed, dit is me totaal niet bijgebleven. Dan kan je nagaan dat ik het niet veel heb gedraaid. Het laatste album van de Arctic Monkeys. Dit was Hell La La La. Ja, we zien het maar dat komt is... lalala. echt in het verleden. Ja, Wat gebeurde er door de jaren oh, heen? We kijken naar nou, 5 december door de jaren heen. Ja, dit is een mooi verhaal. Op 5 december 1945 stegen 14 marinepiloten vanaf Florida op met 5 torpedobommenwerpers voor een routinevlucht. De vlucht stond bekend als vlucht 19. Na 1 uur en 45 minuten rapporteerde vluchtleider en luitenant Charles Taylor dat er iets vreselijk mis is. Hij vertelde dat alle drie van zijn kompassen kapot waren gegaan. Hij zei, alles is verkeerd, zelfs de oceaan ziet er raar uit. Ze vlogen op dat moment over het westelijke deel van de Noord-Atlantische Oceaan. Wat nu bekend staat als de Bermuda-driehoek. Ja, de Bermuda-driehoek. Er zijn ja. heel veel schepen en uh, vliegtuigen in de war geraakt. Uh, nou, uiteindelijk is er zeg maar, nog een, uh, een verkenningsvliegtuig achteraan gestuurd. Waar zijn ze gebleven, die vijf Amerikaanse vliegtuigen? Die verdween ook. En uiteindelijk zijn er 27 mensen, dus compleet van de adembodem verdwenen... zijn nooit teruggevonden. En, en... die komen erna, hè? na dat, dat, dat, dat rescue-operatie... Ja? Operatie. En daarna verdwijnen nog eens zes vliegtuigen uit 27 mensen. Nog eens zes Hoeveel vliegtuigen. Dat zijn het er wel niet, want in die bommenwerpers zullen er vijf gezeten hebben of tien, hè? Ja. Yeah. Uh, yeah. En dan dus daarnaast hebben uh, we door die, uh, <laughs> dus er zijn dus vijf en daarna een reddingsoperatie... en dan nog eens zes vliegtuigen. Het is, dus, iedereen vliegt dus nou, erin. Ik moet bij je toch lukken om eruit te komen? Nee? Nee, nee, het is een soort black hole waarin je verdwijnt. Het, ja. het schijnt al jarenlang dat ze er last van hebben. Hoor. Er schijnt een soort aardstraal iets te zijn. De mensen raken daar helemaal in de war. Althans, de kompassen raken in de war, maar daar gaat het vaak over. En uiteindelijk schijnt ook Christopher Columbus... die daar rond heeft gevaren, die had ook zoiets van... hé, hey, mijn, mijn, mijn, mijn kompas doet het niet... Hij heeft een vuurbal gezien. Hij heeft water zien branden bijna, zeg maar. Dus een soort magnetisch veld daar... dat, dat heel veel dingen in de, in de, in de war brengt. Ja, dus ze nou. hebben het over dat er soms zo'n grote hoeveelheid... methaan of methaanhydraat opstijgt naar het oppervlakte van de zee. Yeah. En dan uh, die drager van water neemt dan af. En dan daardoor kunnen schepen zeer korte tijd zinken... zonder dat ze de kans krijgen om een noodsignaal uit te zetten. Maar dan oh, hebben we okay. het over schepen. Okay. Dus, uh, dus het zijn dus niet alleen uh, vliegtuigen, maar ook uh, schepen. Maar misschien dus het komt die, meestal die, die, magnetisch is het allemaal. Misschien komt die gas ook in de lucht, waardoor je geen goede luchtdruk hebt. En daardoor komt het vliegtuig. Maar dan zei je toch: je moet toch iets terugvinden? Je moet, je moet toch iets aanspoelen als het, als het daar verdwijnt? Ja. Ik denk dat Ik uh, denk dat het aliens zijn. Dus hele schip is opge, opgebiemd. Er is helemaal een gat daar gewoon. Ja. Ja, het, dat blijft het gewoon verdwijnt gewoon helemaal in het niets. Ja. Goed, wat nog meer? Ja, wat, wat nog meer? Het uh, is 68 jaar geleden dat het voor het allereerste keer Sinterklaas op tv was... bij Mies Bouwman. Oh. Dat was in 1952. Nou, dat was de Sinterklaas! Ja! Goedemorgen! Jazeker! Goedemorgen, Frits. Alles al al ik dit nog niet te Sinterklaas, Wie is. Wie is dit? Ah, uh, Zijn jullie uh, oh, dit is. vijf minuutjes is, uh, uh, Dit is de alternatieve Sinterklaas, volgens mij. Dit was uh, Robert... Uh, hoe heet je nog weer... Uh, Weet je nou van Oli Nietislav? Ja, ja, van Oli Nietislav. Oli Nietislav. Maar nou goed, we zijn achternaam kwijt. Ja. Uh, uiteindelijk, uh, Sinterklaas is ook een. Robert Brink. Ja, Robert de Brink. Ja. Dat was, ik zocht zijn naam even. Ja, ik goed. Ook. In uh, 2018 uh, komt uh, Paul, die met Sint-Pakjes uit, uh, uh, noem je dat uitpakt, die komen samen het toneel op en dan hoor je dit. <hijen> het lijkt. Spoorloos wel, mijn broer. <hijen> mijn kind. Oh, wat heerlijk. Om je te zien. En wie was er dan? Dat, dat was, was Kestrink. Uh, Hans Kestrink. En natuurlijk de toenmalige Sinterklaas. Ja, ja, ja, die ja, ja. ontmoetten elkaar op het podium. Dat was heel grappig om te zien. Ze zagen dat wij, alle twee heel goed uit. En uiteindelijk maakten ze daar grap over. Dat snap ik al. Maar goed. Uh, uh, Hans, Hans Kesting. Oh ja, dat is een Nederlandse acteur. Ja. Oh, oké. Leuk. Interessant. Nou, goed. In 1492. Ja, we gaan even een stukje terug. Dat mag je zeggen. We hadden het net nog over hem. Echt waar? Ja, wat het net ook over Christopher Common. Die heeft namelijk ook last gehad bij de Bermuda Triangle. Oh, daar heeft hij ook last gehad. Maar hij is, uh, heeft dus uh, toen uh, ook Hispaniola heeft hij ontdekt. Een eiland vlakbij Cuba in de Caribische Zee. Yeah. Dat is even een van de eilanden die behoort tot de grote Antillen. En je hebt ook de kleine Antillen. En daar horen de ABC-eilanden van. Hè? Uh, Aruba, Bonaire en Curaçao. Oké, okay, je weet dus het goed. Je hebt goed. dat is een, mo dus, ja, dus een mooie... Uh, ja. yeah. En Daar, is hij, daar is hij, heeft hij vier reizen naar gemaakt. Ja. Naar dit gebied. Om te kijken hoe het aan elkaar zit. Uh, deze Christopher Columbus. Goed, in 1845. Uh, <kijkt> o, doe even normaal. Oh ja, de klapstoel uh, wordt ook trooi op aangevraagd. dat wordt gedaan door... Uh, uh, hoe heet hij ook weer? Uh, Aaron, uh, Aaron mm -hmm. Allen. Ik, ik heb nog even gekeken naar die klapstoel. Het, het is nog... Ja, heb je die ook in je verzameling? Nee, dit is, dit, is, dit is heel oud dit. 1845. Ik weet niet of je trouwens nog wat geld waard Ik waart, dus zal je heel maar... eerlijk vertellen, ik heb ooit een uh, rondleiding gehad in het uh, Egyptisch Museum. En ja? uh, in, de, in de tombe van Toet, Ank Amon, ja? stonden ook al opklapstoelen en uh, stapelbedden en al die dingen. Dus, ja, pastoor, je was een... dus je dacht dat je nieuw was met die klapstoel. Maar... Echt niet, echt niet. Maar goed, hij heeft wel ook Troy aangevraagd en hij heeft waarschijnlijk ook gekregen... Ja. 1933. Het was gestart in uh, 1917. Omdat namelijk Amerika... Het werd een rommeltje in Amerika. Er werd echt uh, er werd Er voor alles gedronken. Er waren crisis is natuurlijk. Dus er werd heel veel gedronken. En uiteindelijk werd Amerika drooggelegd in 1917. Dat heeft standgehouden. Nou ja, standgehouden met zijn ups and downs en downs. Tot 1933. Toen werd er uh, uiteindelijk... Werd het allemaal weer vrijgegeven. En het uh, schijnt dat Heineken het voor de kust lag met een schip, geloof ik. En ja. die heeft meteen al bier kunnen verkopen destijds. Dat heeft hij heel slim aange aangepakt. Maar het werd destijds gestart om de zorgkosten te verlagen... En mensen gezonder te laten leven. Want dat was dan een ratje toe in die tijd. Uiteindelijk kreeg je het ook wel een zwarte markt. Dat, uh, en de accijns kregen ze niet meer binnen. Dat was toch wel een nadelig iets. Ja. En uiteindelijk scheen Maine. Een van de uh, gebieden daar te zijn geweest. In 1851. Die heeft het al eerder met succes ingevoerd. Dus dat was wel haalbaar. Maar het moest flink toegevoegd worden. Maar nog worden. een leuk detail. Dus dat gaat niet over deze drooglegging. Ja? In Amerika hebben ze het toen ook geprobeerd. Ja? En daardoor is hier een uh, president uh, is gewoon uh, weggestemd, uh, die, uh, die met die wijnvlek, ik weet zijn naam van kwijt, ja. en daardoor heeft hij het heel slecht gehad, maar ze proberen nu de mensen te uh, laten focussen op wijn, omdat dat minder lastig is als die wodka. En het was ook zo door alle uh, illegale stokerijen, er zat er heel veel gif in, en daardoor hebben ze dus eigenlijk geprobeerd om allerlei dingen waarmee je dat kon maken, om er allerlei enge dingen in te doen, zoals kerosine, benzine. Dat, uh, ze gingen gewoon industriële alcohol kopen. En daardoor uh, gingen ze daar een soort alcohol van maken. Okay. Maar toen heeft de regering gedwongen aan de fabrikanten... om er voortaan uh, ook formaldehyde, aceton en methanol in te gooien. Maar door deze vergiftiging kwamen minstens 10.000 mensen op het leven. Dat is een... De... Klein detail. Klein detail? Okay. Ja. Oké. Je hebt بدoo... over complottheorieën ja, gesproken. Ja. Dit is er wel eentje, toch? Ja, zeker. <laughs> zeker. Maar het schijnt dus nog steeds te zijn. In de Verenigde Staten zijn er dus counties. Dat is een eentje van 2012, een kaartje. Maar er zijn nog heel wat staten waar, uh, waar verkoop, verkoop en constructie ook al verboden is. Oké. Okay. Nou, daar Eso. moeten we uiteindelijk aan toe Ik bedoel, als je weet hoeveel slag dat... Wat, dat Geeft en moeten we eigenlijk gewoon uiteindelijk vanaf. Ja, ja dus net... het zijn twee keer zoveel slachtoffers door het roken dan, dan, dan door alcohol. Ja, oké. Okay, er ja. Dus, uh, ja, moet uh... echt serieus naar gekeken worden. Ik bedoel, dan ook het suiker, dat is echt een pandemie, maar dat ja. willen we allemaal nog ontkennen. Dat komt allemaal nog wel goed. 1957, uh, 1957 zwarte Piet, of zwarte Sinterklaas. Dus het diplomatieke incident met Indonesië. Natuurlijk Indonesië, ja, die was een beetje klaar met de Nederlanders. De Nederlanders hadden daar natuurlijk heel veel macht eh, naar zich toe getrokken. Naar de Tweede Wereldoorlog. En dachten van, uh, wij moeten het allemaal regelen. Uh, president Sukarno was helemaal klaar met Nederland. Die vond Nederlanders allemaal staatsgevaarlijk. En die moesten het land uit. En binnen een paar jaar zijn 50.000 Nederlanders vertrokken. Uiteindelijk de economische banden met Indonesië werden ook helemaal afgekapt. En uh, uiteindelijk is dat later weer een beetje hersteld. Maar het waren spannende tijden. Maar is dat, zijn dat ook die tijden ook dat al die Indonesische mensen bij ons kwamen... En die hebben we hier op het schelp gewoond. Uh, ja, volgens achter. mij wel. Ja. Oké, okay, dat is ja. in die tijd. Dus uh, er dus is heel veel uitgekomen uit, uit, uit die stap, zeg maar. Maar het, heeft komt ook, het, het, allemaal weer, het hangt weer samen met de Tweede Wereldoorlog. Ja, en Met de slavernij en al dat. Oh ja, haalt dat er ook nog ja, even lekker onderdrukking, bij. de druk in kolonialisatie. Ja, dat, ik dat ook. Ik heb dan zeker. nog wel een andere, die, wat had ik nou nog? Oh ja, dat is wel leuk. In 1935 is het eerste door kunstmatige inseminatie verwekt kalf geboren in Elslo. In Elslo. Ja. Wat leuk, joh. ik heb veel leuk. Dus uh, dat was voor het eerst dat een, uh, dat een uh, boer dacht van... Oh, dus er, er is toch veel uitgekomen bij de ene. Nou, weet je wat? Ik neem een klodder en die gooi ik even bij die andere erin. Oké. Okay. Zo is dat waarschijnlijk gebeurd, denk ik. Ja. Dat dus ik van, dat oh, is... dat kan ook. Dat kan ook. Precies, zeker. Nou, het was zover even een stukje geschiedenis. Straks de verjaardag, die is de jarig. Even in...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 But Even that can't hold your attention Never has uncomplicated Been so complicated Basketball on my TV Jaartjes bezig hoor. Maximal Park. Nature Always wins. Oh, wat idee. Kijk, die hebben het goed in de gaten hoe het allemaal zit. Nature wins. Dat was straks niet natuur, net. Goed. En ze hebben een nieuw CD dus en die heet Nature Wins, Maar goed, dit was Baby Sleep. Goed. Ja, ga jij maar slapen. Goed, we kijken even naar de verjaardag. is een Niet drinken, niet drinken. Dat kan helemaal niet. En uit. Nou. Zijn we klaar met al die geluiden? Jezus, wat een lawaai allemaal. Goed, uh, die vandaag jarig zou zijn geweest is Walt Disney. Wow. Uh, ja, dat is niet alleen een product. Dat is ook een man geweest. Die heette gewoon Walt. Van oh, Walter? Is dat van Breaking Bad? Dat is een andere Walt. Die moet je niet hebben. Nee, die, als die uitgedelen, dan uh, komt hij met Crystal Matt. Maar goed, uh, Walt Disney was een filmproducent. Hij was samen met zijn broer Roy Oliver Disney... bezig een uh, bedrijf op te zetten. Hij kon zelfs eigenlijk helemaal niet tekenen. Maar hij wist wel allemaal wat er mogelijk was in animatie... En hij wist ook goed met allerlei tijd te werken en druk. Hij wist mensen te motiveren. En uiteindelijk hebben ze dus filmpjes gemaakt, animatiefilmpjes. Heel veel tekenfilmpjes over de natuur. En in 1928 kwamen de eerste drie filmpjes uit van Mickey Mouse. Dat was toen nog zonder geluid. Dus daar kan ik allemaal niks van laten horen. Maar in 1937, dat is bijna weer tien jaar later, kwam dit uit. Mickey Mouse in de Steamboat. Heel groot succes. Hij is eigenlijk niet eens heel erg oud geworden. Is hij is hier geworden, 65 is hij maar, 66 is hij geworden, 65 is hij geworden. Hij was ook getrouwd, had ook een aantal kinderen... maar hij, hij was zo geschrokken van die ontvoering van het baby van Charles Lindbergh... dat hij dacht van, oh, al mijn kinderen blijven uit de schuinwerpers. Dus er, er zijn weinig foto's van, omdat hij weg van de dood was... Dat, hij, dat zijn kinderen ook ontvoerd zouden worden. Maar goed, in 1966 is deze dus Walt Disney uh, overleden. En hij heeft dus, nou... Echt zoveel nagelaten, gewoon echt bizar. Eh, wat nog meer? Ja, ik zit toevallig even te lezen. Vandaag is ook jaar Martin Van Buren. Hey, die huisgast. Ja, waarschijnlijk is dat een voorvader. Armin. Vader, een Ar Armin. Armin. Sorry, sorry. Ja, en misschien ook een voorvader van uh, Willem van. Uh, Willem, Onze Willem-Alexander. Maar die gaat er ook af en toe als Van Buren. Doet hij stiekem mee, ergens hier of daar. Oh. Maar dit is dus uh, een president, de achtste president van de Verenigde Staten. En hij uh, was ook al de achtste vice-president. Hij was een belangrijke organisator van de Democratische Partij. Ik heb hem nog nooit gezien. Ik heb hem nog nooit gezien, nee. nee. Maar die ja. heeft ook wel een heel aparte kop. Het is leuk om in films te komen spoken of zo. Ja, ja, maar, ja. Maar ja. ja, hij heeft het zwaar gehad. En uh, het was ook in die tijden dat Amerika bezig was om... Uh, alle staten tot zich te nemen en zo. Dus er waren toen al burgeroorlogen, de Arostoke oorlog, okay. de paniek van 1837. Ik zou zeggen, ga maar eens lezen. Het was nog niet de Verenigde Staten. Nee, het was de onenige staten, was het meer. Het waren nog niet allemaal, maar het nee, is uh, bijzonder om te lezen. Goed, vandaag zouden jaren zijn geweest. Hij is dit jaar overleden, hè? Little Richard, hij overleed in mei... En was toen. Uh, was hij eigenlijk 87 jaar oud? Hij ja, heeft top. het ontdekt bij een, uh, noem je dat? Uh, bij een uh, talentenjacht. En de, uh, hij was goed met de piano. En uiteindelijk uh, maakte hij muziek. Onder andere ook nog dit uh, heeft hij gemaakt, uh, To de Floodie. Wat bij de voor voordat hij ontdekt werd. Uiteindelijk in 1953 zo, had hij een zootje hits. En uiteindelijk ging iedereen tegen hem verkeerd dat het godlastering was, dat het seksistisch was, dat het helemaal proporties was. Wat is dit? Allemaal losgeslagen, dit kan niet. Toen uiteindelijk heeft hij die gospelplaten gemaakt. En daarna, na een paar jaar wat rust, is hij toch weer een beetje teruggekomen. Hij heeft zelfs ook nog muziek gemaakt met uh, uh, Live in Color. Dat was in de jaren 80, jaren 90. Dat is meer, ja, heel apart gitaar. Nou, je hoort het hier, maar goed, het zit er wel in. En uiteindelijk heeft hij ook nog in films gespeeld. Met Chuck Berry getoerd. Nou, hij heeft al wat van zijn leven gemaakt. Het ja, maf wij... is, hij was homoseksueel... maar uiteindelijk is hij ook nog predikant geweest. Ja. Dat vindt hij, vond hij lastig te combineren. Ja, kan me wel wat voorstellen. Dan moet hij zelf he, practice what you preach... en dat lukt niet helemaal. Nee, dat lukt niet helemaal. Maar hij is wel een van de eerste die opgenomen is... in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Yes. Dus uh, ja, hij is echt een grondlegger van de Rock'n'Roll, baby. Rock'n'Roll, Little um... Richard. Wie er van 1938 is, dat is toch ietsje later, was Gigi Kale. Ach, een Amerikaanse nee. zanger. En hij heeft dus twee nummers gegeven die iedereen kent. Oh. After Midnight. Ik had een ander gepakt. En Cocaine. Oh, Cocaine. Okay. Hij, hij heeft ze niet uitgebracht, maar Air Clapton heeft ze uitgebracht. Het waren grote hits. Yeah. Cocaine en, uh, nou, en ja, After Midnight. Nou, laat even Yes, wie well, heeft er geen muziek nummer. over gemaakt? Cocaine. Hij is bekend uh, als het lijzige geluid. Het layback zingen. Hij, hij, hij, is, hij, is hij al ouder geworden? Hij, uh, hij is van uh, 1938. Dus, uh, hij, nou, hij is iets zo oud geworden. Hij is maar 74 geworden. Hij is ja. overleden in 2013. Oké, okay. Ja, hij, cocaine. Ja, hij heeft misschien te veel cocaïne. Ja, hij komt uit heel... de Tulsa Sound, wordt het ook wel genoemd wat hij heeft gemaakt. Het dubbel van zang en dubbel van gitaren, waardoor je een heel leuk geluid krijgt. Goed, degene die ook jarig is, hij wordt vandaag 53. Uh, even kijken waar die man nou neergezet. René, is. René, hij deed mee met de Soundbik Show. Hij deed toen Elvis. Are you lonesome to tonight? Nou, je hoort in deze stem al, dat heeft hij gewoon om. Dat heeft hij gewoon, dat geluid, hè? René Schumann. Ja. Nee, goed, dit is uh, een van zijn uh, mindere spectaculaire platen, maar hij maakt nog steeds muziek. Ja, met Angel Eye, hè? Volgens mij is dat ook zijn echte partner, dacht, geloof ik. Maar uh, ja, oké. Okay. Uh, ja, het gaat wel redelijk met hem, volgens mij. Goed. Uh, vandaag is ook Jeroen jarig. Oh, hij oh, is Ja van de stoere acteurs. En ook zo'n leuke verteller, hè? Met uh, op zoek maar... naar Vincent van Gogh ja. en al die schilders die hij uh, achterna reist. Ja, had hij ook een andere weer, hè? Ja, ik weet niet. Uh, Mon Picasso heeft hij gezien. Uh, she's, uh, she's ja, she's uh, aan, uh, Paul Colgan heeft hij gedaan. Ja. Van Gogh Lef. en Picasso. Allemaal leuke verhalen. En, <laughs> je denkt, jezus, het gaat gewoon om een schilderijtje wat iemand heeft gelopen. Ja. En daar gaan een hele verhalen overheen vertellen. vertellen. Nou, ja, hij doet, kan het leuk doen. Dat doet bijna nou over muziek weer. Hè? Ja. Zo is het ook weer. Ja, goed, Dat is wel weer geinig. Jeroen erbij wordt van 76. Maar liefst, ja. Ja. Vandaag is uh, dus ook jarig. Uh, Carrie Lynn Hilsen. Zij is van 1982. Een wat jongere dame. Ja. En ik wil dus, uh, daar dus mijn Jolanda uh, keuze op baseren. Want uh, zij heeft een nummer geschreven samen met de uh, West. En het is Knock You Down. Knock. Nou ja, Wat een, een geweld allemaal. Ik zit trouwens even te lezen bij het Jeroen Krabé. Nou, Ik zoek me zo maar even op. Zijn broers is Tim, Tim Krabé, hè, van De Grot. Die ja. dat boek natuurlijk. Het grappige is dat hij ooit natuurlijk Otto Frank heeft uh, gespeeld. Weet je, Arno Frank, het uh, ja, toneelstuk. Ja. Ja. Toen hebben ze een nacht doorgebracht in ook uh, het achterhuis. Om een beetje het gevoel te krijgen. En wat hij ook gedaan heeft natuurlijk. is een bad guy gespeeld naast Timothy Dunton in James, uh, in James Bond film. Ja. Ja, goed. Nou, hij was daar helemaal van onder de indruk hoe, uh, hoe gaaf het was om, uh, om daar zijn eigen trailers te hebben en zo. Want je wordt daar helemaal in de watten gelegd. Ja, in plaats van dat je zeg maar, op de set jij ja, gewoon nou, goed, Dat is over de verjaardag. geen ja? tijd voor die landenkeuze? Oh, ja, dat kan. Dat, dat kan. Nee, zoek hem even op en ik doe heb eerst even. Heb, ja, heb je hem al? Ik heb hem al gehad. Nou, dan doen we meteen uh, die landenkeuze dragen. Okay, Dit dus, is wat anders dan, uh, dan anders. Knock You Down. Samen met Kenai West. Het is wel een fijn nummer, moet ik zeggen. Ja, dat is belangrijk, dat de dingen fijn zijn. Maar, uh, maar dat een, daar ben ik ook wel eens naartoe toe, dat dingen fijn zijn gewoon. Het valt allemaal niet zo treed, mee. wel wat, uh, wat uh, Nou, heel fijn. We luisteren. Yeah. <treeks> oh, this is oh, supposed to so happen to me. Keep rocking and keep knackin'. Whether you lose be tannin' up or wee bakin'. You see the hate that they serve it on a platter. So what we gonna have, dessert. Oh, I nice, nice. we'll never thought in love like this When I look at you My mind goes on a trip Then you came in Say, y'all go ahead. I think I'm gonna kick it with my girl today. I used to be commander in chief on my pimp ship, flying high, high. till I met this pretty little missile it shot me out the sky. Girl, so now I'm crashing. Don't know how it happened, but I know it feels so. Could miss oh, oh, oh, and be blinded of the bullets. The never too much. She huffing me bullets. She shot the bullet back into that life. Pass your Casper's So we could finally fly off into NASA You was always the cheerleader of my dreams It seemed to only date the head of football teams And I was the class clown That always kept you laughing we we're never meant to be baby, we, we just happen. So please don't mess up the trick. Hey, young world, I'm the new slick rick. They say I move too quick, but oh, we, we can't let this moment pass. Us. pass let us the fight. hourglass pass right into ashes. Let the wind blow the ash no. right before my glasses. So, yes, your ass, ass right before glass my glasses. Ass. I could have got us as someone that's only average for advice. Only oh, yes. you listen to that. Mm. En uh, knock you down. Ja, leuk. Die rappers hebben altijd hele mooie theorieën. Zo. Nou, het was toch wel een rijdt voor uw landenkeuze deze. Dit is grappig een, een, een leuke muziek hoor. Ja, en wie een was er nou jarig was? Uh, de, uh, Carrie Hilson is Carrie. vandaag jarig en ja. zij wordt vandaag 38. 38, dat zijn echt mooie leeftijden. Mooie leeftijden. leeftijden, ja. mooie leeftijden. Zeker. Zandvoortse berichten. Zeker, een hoop gedoe over de afvalbakken... die in Zandvoort worden veranderd, worden verplaatst. Er zijn 72 nieuwe ondergrondse en bovengrondse afvalbakken gemaakt. En niet iedereen is er blij mee. Het schijnt dat sommige mensen moeten juist nu naar buiten moeten. Ik andere Wim Mendel, die is jarenlang woont op de Valennepweg... en die zegt, hey, we vinden het allemaal wel leuk. Vroeger hadden we gewoon in het flat... We hadden we een, zeg maar, een afvalcontainer waar ik alles in kan gooien. En nu zeg ik tegen mijn vrouw: Lievert, ik ga de afval wegbrengen. Ik ben over een uurtje terug. Ik hoop dat ik je nog zie in dit leven. Nou ja, maakt heel dramatisch van. het. hij was eigenlijk, eigenlijk gewoon verwend. Weet je, hij hoeft de straat helemaal niet op. Komt gewoon beneden af. En nu moeten heel veel mensen gewoon even meer lopen. De containers zijn wel groter. Ze zien er aan de bovenkant ook mooier en gekleurder uit. Dat is wel zo. Het schijnt allemaal heel veel geld te kosten. En sommige mensen twijfelen over het feit van. Jezus, wat wij, wat, waar, waar, wat doen we dit nou voor? Het schijnt nu aan de voorkant beter te, uh, te, um, te, ge, gescheiden te worden. worden. Dan hoeven ze het achteraf niet te doen. En heel veel positieve reacties hebben ze wel, maar ook wel negatieve. Dus afwachten dus, nou, op lange termijn schijnt het meer op te leven. Dus dat is mooi. Okay, aanstaande... En het is ook goed dat we meer, mensen misschien wat meer bewegen. Zeker denken. weten. Ja. Oh, dan ga ik weer een bericht over stilzitten. Woensdag ja. 9 december wordt een filmavond georganiseerd... voor naasten van mensen met autisme. In de Blauwe Tram... wordt een prachtige korte Nederlandse tekenfilm gedraaid... over dus een jonge man die autistisch is. En die geeft een kijkje binnen in het hoofd van de jongen. En uh, de film duurt van half acht tot negen... Na afloop is een koffie een ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Kan dat allemaal wel? Dus is dat wel bedoeling? Maar aanmelden is noodzakelijk en kan uitsluitend tot 7 december... Bij pluspunt. Het is de bedoeling eigenlijk, de, de vrije gedachten die je hebt... dat je die even op papier zet, dat dat even ge, ge, ge, uh, ge, naar gekeken kan worden. Want het is wel leuk, die vrije gedachten. Maar het kan ook heel veel onrust uh, veroorzaken. Dus uh, uh, laat ze even scannen om te kijken... om het niet zomaar te, iedereen te vertellen, jouw vrije gedachten. Want ik denk niet dat dat helemaal de bedoeling is. Dat kan alleen maar onrust zorgen. Goed, de volgende stap de realisatie van de duimwachter. Er is een allocatie op de kop van de Lennepweg, de, de, de hoek Brugma van de Alvestraan. Burgemeester van Alverstraat. burgemeester van de, oh, Ik heb het verkeerd opgeschreven. Goed. Daar staat natuurlijk uh, een heel groot gebouw. Dat is van Autostrijder. En die gaat daaruit. Die gaat naar Nieuw-Noord. Die gaat naar een ander pand betrekken. De Kammerling Ornoosstraat. En in ieder geval, daar gaan ze appartementen in dat gebouw maken. Het ziet er heel stoer uit, dat gebouw. Er zijn nog wel een paar puntjes waar ze aan moeten werken. Het hele gebouw is nieuw. hè? Het is gewoon een garage met winkel en een showroom voor auto's. Dus dat hele stuk grond wordt waarschijnlijk met de grond gelijk gemaakt. En daar gaan ze een flat bouwen. Ik dacht dat ze dat bestaande gebouw gingen gebruiken. Dat niet. Er, er, er, er is helemaal geen gebouw. Oké. Okay. Nou, nee, aan het. de overkant staat een hele grote flat. Ja? Maar dat is gewoon een hele dure vest. Want bovenop staat er één te koop voor ruim een miljoen. Oké, okay, nou, dat is niet helemaal duidelijk in de bericht. Ik heb het bericht ja. een pakje zitten lezen. Dat, soms echt zo wollig op een schrijven. Echt waar, jongens? Dus waar staat het maar goed. dan? dan ga ik het even in de Stansvoortskrant staat het. Maar goed, er wordt een verdeling gemaakt van 12 bouwlagen. 21, waar eerst 21... Ze, ze hebben het kleine gemaakt, zeg maar, het ontwerp. Er komen 76 appartementen. 22 betaalbare huur- en koopwoningen. Dus ook voor starters is er ruimte daar. En verder 32 sociale huurappartementen. Het ondergrondse parkeren. Het, het is wel mooi, dit. Hè? Want hier in Stansvoort is... Gewoon tekort uh, woonruimte. Dat is sowieso. En als, dus als deze appartementen... daar bij de, de duinwachter... allemaal een beetje betaalbaar worden... is het wel heel fijn. Ja, dus, uh, maar goed, uh, dus er wordt een gebouw gesloopt. En daar komt dus een nieuw... Uh, appartementencomplex gebouwd. van 12 verdiepingen hoog. Goed, ja, nog het anders voor te berichten? Wat, wat. Ja, Air Force... Ja, uh, ik heb het gelezen. Ja. Vorige week uh, vrijdag was het Fur Free Friday. Dus zonder Bondvrijdag. En het was voor de Bond voor Dieren reden om in actie te komen tegen het, mo het Sandforce Modebedrijf Air Force. Dat nog steeds jassen zou verkopen met bontkraag van wasberen bont. Maar dat schijnt dus niet meer zo te zijn. Dus de verkopen ze nog wel? Maar het, het is een oude, oude voorraad die ze niet willen vernietigen. En die gaan ze dus wel gebruiken. Dus ja, het ja. Scheidt, Zij zeggen van Air Force, West, ze zijn gewoon niet goed ingelicht. Die mensen bond voedieren. hadden gewoon even, ons moeten, even moeten vragen hoe het zit. dat wij kunnen toelichten dat we eigenlijk redelijk op de goede weg zijn. Dat we, dat we geen nieuwe bond meer kopen. Maar dat we de oude voorraad opmaken. Maar dat vinden we zonde om te vernietigen. Dat is ook zo. Ja, anders zijn ze voor niks overleden. Maar goed, in de, de winkel de hangt het toch wel. Dus, dan, dus ja, dus ja, ja even communiceren. Het is leuk, bondverdier lekker dwars te zijn. Maar zoals moet je ook wel blijven communiceren. Maar sinds 2019 gebruiken ze geen bond meer, hè? Dat is ongelooflijk hè? Man. Ja, maar ja, zo maar een jaartje, zo niet heel lang natuurlijk dan, hè? Ja. Dus, Maar goed, er is nog wel bond, er zijn die, die zijn nog wel te vinden. Natuurlijk. Dus in de straatbelt is het nog wel te zien. En daar moeten we eigenlijk ook vanaf. Het ja. Ja. Je moet gewoon helemaal niet iets zijn wat je wil hebben, gewoon. Nou nee, goed. Verder eh, nog andere. Even kijken even de afvalbakken. Nee. Oh ja, hier uh, Zandvoortes voor Zandvoortes. Een uh, kerstactie. En dat uh, is natuurlijk normaal. Bij. Waar stond ook weer die kerstboom? waar je dan een kaart in kon hangen. Daar... Uh, uh, die heeft ook wel bij Albert Heijn erin gestaan, maar ook wel in, uh, in de koepel, de muziekkoepel op het plein zelf. Okay. Ja, als het heel hard stormt, dan waai je de kaartjes eruit. En dat ze hebben ook wel ze... bij pluspunt gestaan. Ja, dat doen ze in nu Noord. niet. Ze gaan het nu in de, de, de Zandvoortse krant doen. En dan kan je zeg maar een, een hele grote kerstboom daarin... en daar kan je een kerstbal kopen met een, een leuke tekst... voor iemand die je uh, na, uh, na het hart ligt, weet je, die wil je steunen. Dat kost dan geld. En dat geld wat daarmee op wordt gehaald... komt dan weer te goede... Aan mensen die het uh, kunnen gebruiken. Mensen, 70 gezinnen die alleen staan of ouderen. En, nou ja, goed, die, Daar gaat het geld naartoe. Nou, dus, ik wil ook nog even melden, want dat vind ik wel leuk... om te ja? zeggen voor onze voormalige collega's... je kan voor 5 euro kan je een uh, kerstboodschap een filmpje inspreken... en die kan je dan sturen naar Zandvoort Insight. En dan ja? gaan zij je uh, belletjes omheen doen... en dan uh, laten ze dat op internet zien... En ik denk dat wij er samen even een klein filmpje moeten maken van ons. Oké. Okay. Vind je dat, ja. dat geen goed idee? Ik vind het prima Dat wij het samen doen? Ja, ik moet even kijken Als even de tekst. het programma text. Toebak leeft. Oh, meteen reclame dan wel. toch wel? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Zeker. Laat je gezicht maar eens even zien. Ja, dat is toch leuk? En we ja. maken nu ook reclame voor hun. Dus nou, dan mogen wij voor niks natuurlijk. Zeker. Jij, jij <laughs> nee, scratch my euro. back, I scratch your back. Zoiets ja. is het, toch? je scratcht mijn bols, I scratch your back. Uh, Zo gaat Je bent gelijk Het 3. plaatje. Ik u nu een aanwijzing. Goed, tijd. Even tijd voor Metallica. Of toch niet? Oh nee! Maar dat lijkt er wel verdacht veel op. Nou, houden eens even op met vergelijking. Will Joseph Kook. you think I'm funny? I think you're cool. So if I'm feeling clumsy, I might knock you right off your feet. As you fall in, you say, baby, I'm yours and you've got... Far too much of me now, so don't fall by the wayside. I only wanted you to die in my arms. Is that too much size for? Stay on my shoulder. I don't think I could ever watch you walk out the door. Is that too much? To We'll <laughs> Zaterdagmorgen, het is fijn, het is fijn weer. Ik ben benieuwd, hoe de temperaturen zijn vanochtend, het was wat frissig. Maar dat geeft allemaal niet, dat is ook wel weer lekker. Ja, het is gewoon, waar ken ik het nou van dit? Dit is toch een mentellijk het aan nou mij? Nou, gast, laat het eens dus los. Maakt ook allemaal niet ja, uit, muziek gaat er op elkaar lijken. Als er al zoveel jaar muziek wordt gemaakt, wat ah, kom je ik, er gewoon niet aan? Ik heb dat zo sterk met films op tv. Ja, oe. Dat ik al denk van, god, daar gaan we weer. En uh, ik heb gewoon geen eens meer zien, dan is dat heel spannend. Dan denk ik van, nou, dan gaat er dat en dat gebeuren. En ja hoor. Of dan zie je een film ja? dan gaan ze met uh, cowboys richting een kloof. Ik zeg, oh, daar, ga, daar vindt weer een overval plaats. Want bij een kloof altijd... Ja hoor, ik weet het <laughs> gewoon allemaal. Ik denk, dit is Jesus. gewoon niet leuk meer. Oh, I've seen that, done that. Ja, ja, ja, ja, ja, ja zoiets. Ja, hoeveel films heb je al gezien inmiddels? Nou, ik, uh, ik, ik hoor het al. Dat is uh, binnenkort klaar. Oh! Ja, zeg dat je uh, er uh, 250 per jaar ziet of zo. Wat films? Ja. Echt waar? Kijk je zoveel films per jaar? Nou, 250 per jaar, dat kan toch? Ja, dat weet ik ik, ja, ik geloof dat mijn kinderen komen er wel aan. Maar ik weet niet of ik zo. Zal... Ja? Nee, ik kijk niet zoveel dus nou ja, dan... Uh... Ik heb er geen, geen, geen, geen geduld voor. Ik zit ja. altijd vast aan documentaires van allerlei andere dingen. En ja, hoeveel documentaires heb je dan wel niet gekeken? Dat weet je het toch ook wel? Ja, dat weet je ja. toch wel. Nou, gisteren was ik weer te kijken op één natuurlijk. En ik zat weer Louis II te kijken. En op één Paul de Leu ik bedoel, normaal luisteren altijd de coronacijfers, altijd heel serieus, hè? Bij het RIVM zijn 5790 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er bijna 1300 meer. Dat was volgens mij vorig, vorig jaar of vorige week of zo. En gisteren Paul Leeuw deed ook even de cijfers. Dat gaat dan toch heel anders? Vandaag werden er bijna 6000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Opnieuw een stijging. Terwijl we met z'n allen echt zo hopen op een daling en met de feestdagen natuurlijk versoepelingen. Maar dat ziet er niet naar uit. Nee. Ik, vind ik vind het ontzettend fijn dat je er bent. Ja. Nou, er eens. We er tussendoor wordt hebben verteld hoeveel mensen dood zijn gegaan of en besmet. En... Nee, besmet. dat kan toch niet? Besmet, hè? De doodgaan, ja, besmet. De, de, de nee, dat het er niet in tussen de 60 70 per dag of zo. Nee, dat is goed. Maar, maar ik wou nog even... Ik, uh, want we dwalen weer helemaal af. Oh, Wat zou je Wat... nog zeggen over Paul dan? Nee, hoor, nee, ik, nee ik denk Nee, ik vond het wel even verademing dat hij het gewoon zo noemde. Ja, die plaatsen, dat ik vond ik ook dat leuk, het, want er het, ging ook allemaal... er uh, eerst een doodse stemming blok. wordt gecreëerd. Hè? Over het en al die oude dingen. Ja, ja, erg Alle mooi. oude opnames en zo. Dat ja? wordt echt leuk. Ik wou vertellen, vandaag is het eigenlijk ook Klaus Jagen. Dat is... Een festival, dat wordt in Kuusnacht, dat is in Zwitserland een plaats. Ik dacht, je zegt Klausjarig, maar nee, Klaus, Klaus Jagen. Klaus dat is ja? een ja? is dat vertaald. Oeh. En er wordt altijd gehouden op de avond voor Sint-Nicolaasdag. Ja? En uh, het festival wordt juist 20.000 mensen bezocht. Maar, maar wacht, is dat, zeg maar, uh, Sint-Nicolaas wordt het bos ingestuurd en dan? Gaan we erachteraan? Ja. Is dat nee, het? Nee, nee, nee, nee, dat zou oh. wel leuk zijn, ja. ja oké, okay, dacht ik. Want uh, hij is wel goed te zien met die rode mantel. ja, oh ja de processie heeft een oorsprong uh, in voorchristelijke heidense traditie waarop gejaagd wordt op wilde geesten. Want dan heb je een soort wilde jacht. Dat was in die oude tijden benaming van een bovennatuurlijk verschijnsel... waarbij een spookachtige jachtgroep te paard door de nachtelijke lucht raaste. En het verschijnsel werd eigenlijk gezien als voorbode van nadend onweer. En ik denk dat wel in deze tijd, dat het uh, over het algemeen vroeger... dan uh, dat is echt weer uh, sneeuwstormen en volle ja. maan en al die dingen meer. Dat, dat, uh, dat heeft heel veel mythes in het leven geroepen. Ook de mythe van... Uh, van uh, Geertje en uh, van mevrouw Holle. Dat was ook uh, iemand die uh, in deze tijd uh, bezig was. Dat was in de tijd dat ze nog niet alles zo snapte. Nee. Dat was dat... Echt, uh, tussen 23 december en 5 januari had je dan vrouw Holle en Schelen guurt Dat zijn allemaal van die verhalen. Die zijn best wel heel leuk allemaal. Okay. Maar ja, ik had het nog over de processie. Er komen mannen met zwepen. En daarna mannen die uh, papieren hoeden hoede, uh, dragen. Die lijken op een kruising van een meiter en glas in lood. En de binnenkant van die hoeden werd dan verlicht door kaarsen. Dat is wel heel bijzonder. Kijk, even hier een foto. De fantasie van een, van een mens kan heel ver gaan, hè. Mannen ja. met zwee. En, en, wat en wat daarna heerlijk. achteren loopt Sammy Glaus... met vier bedienden in zwarte kleding en hoeden. Bekend als smoetslies. Ja? Dat zijn dus gewoon vieze, vieze knechten. Smoeselige... Die... Ja, dus eigenlijk een soort zwarte pieten, maar dan uh, anders. Een En daarna hoed, komt ja. dus een brassband... die speelt uh, Sinterklaasliedjes en... Uh, en, uh, en uh, Grote, grote bellen en alles. En daarna wordt nog Midwinterhorn geblazen. Het is best heel leuk. Ja, daarna. Ik het is heb is gewoon, gewoon zelf weer een lekker stukje muziek. Ik zou er best een keer heen willen. Ja, het ja. is leuk om je fantasie op de wolken los te lopen... en daar allerlei verhalen omheen te ja. bedenken. Ja, maar ze hadden het. toch eigenlijk helemaal geen televisie, geen afleiding, niks. Nee. Dus, en dan hoor je de hele tijd maar wolken, die wolken gaan... en dan ga je allemaal enge verhalen bedenken. Van, oh. Zeker, kijk wie het, wie, het, wie het zo bangs mogelijk kan maken natuurlijk. Uh, Gransom is een uh, band die ik nog niet kende... maar die hebben wel een plaat uit en die hoor je hier is it time to lead or is it time to die time to raise hell or walk on by is there anybody out there that's paying attention yeah yeah is it time to speak up or time for silence time for peace or is it time for violence is there anybody out there that's paying attention yeah yeah tell me what you trying to hide and what you running from inside I got a surprise Get your, hands dirty. Yeah. Yeah. Go and get your hands dirty. I got a skeleton under the floorboard. I got a secret I need you to keep. Run away, run away. You have been forewarned. I don't wanna go I got a surprise. Your hands dirty. Yeah. Yeah. You're get your hands dirty. Go and get your hands dirty. Yes! Maak je handen maar eens vies. Steek je handen maar eens uit de mouwen. Mag ook wel eens wat gebeuren. is al een siepzinnige gelul. Ja, dit is grappig. Dit, dit plaatje is echt helemaal van toepassing. Op de Groningse filosoof, filosofenprofessor. Filosof, uh, <laughs> Als ik er nog even naar het kijken kijk... met verbazing lees ik dit. Het gaat namelijk over de filosoof uh, Hans Herbers. Die is namelijk 67. Die is docent geweest aan een faculteit in Groningen. En uh, dacht eigenlijk de laatste jaren... Voordat hij met pensioen ging, dacht hij bij zichzelf: eigenlijk ben ik al een beetje klaar, maar ik wil eigenlijk wel iets anders. Dus ze ging een beetje kijken naar allerlei vacatures. En kwam toch heel vaak bij: toch, ja, hij wilde toch even met oudjes rondrijden. Dat kon dan niet, want hij had geen goed rijbewijs. Voor dan denk je: ik hou ook wel van schoonmaken. Dus heeft uiteindelijk heeft hij zich aangemeld bij een schoonmaakbedrijf. Dan moest hij nog wel op uh, sollicitatiegesprek komen. Want die waren als de dood dat hij uiteindelijk nog een of ander baantje zou nemen in de organisatie. Hij zegt: nee, kom hier echt alleen maar voor schoonmaken? Dat lijkt me gewoon leuk. Dus nu heeft hij bijna nog een jaar lang heeft hij gewoon schoongemaakt voordat hij met pensioen ging. Deze Hans Hebbers, hij is ook filosoof. En, uh, hij was wel geïnspireerd door namelijk de buschauffeur. Wie was de buschauffeur ook alweer? Weet je het nog? Fred, Fred Even. Die ook, natuurlijk ook, zeg oh, die, maar, de uh, ja. justitie zo overstapte naar buschauffeurbaan. En hij zegt, ja, dat is gewoon lekker relax. Gewoon zo nog het laatste jaartje gewoon werken. Gewoon concreet bezig zijn. En klaar zijn als, uh, als je de bus inlevert, dan hoef je niks meer. Dan hoef je niks dat meer. Dat is wel zo, hè? Moet, je, hoef je niks meer in te lezen. Nothing je van, on your mind. Nee, en uh, dan kon hij ook dat... Uh, nou goed, deze Hans die, uh, heeft heel veel leuke reacties gehad. Ook wel heel veel uh, oud-collega's en leraar die dachten van... Wat doe je nou jongen, gast, je hebt zoveel know dan ga je een jaartje schoonmaken. Nou goed, hij heeft het ook maar een jaartje gedaan door eh, afgelopen 17 september. Toen dacht hij wat, nou vind ik het mooi geweest. En dan ga je, gaat hij weer voor de klas? Nee, nou gaat nou je met pensioen, hij is oh. 67, dat dus hoeft niet meer. Ik denk wel met filosofen altijd van, gas, je bent er niet klaar met nadenken. Nee. Een filosoof gaat altijd verder, dacht ik. Ja, lijkt dus, mij wel. Ik weet het niet, hij komt vast nog wel mee, mee nou ja, met iets anders. Het is anders. misschien ook wel heel zen, zen om de gang te stoppen. Ik, ik merk ik zelf gewoon terwijl ik uh, allerlei handelingen aan het doen ben ga je toch nadenken en kom je tot ze zeggen ook altijd bij het afwassen kom je tot de meest geniale idee altijd ja nou dat, allemaal, dat doen we niet meer dus dat is wel jammer maar ik heb wel wel ik heb heel vaak muziek in mijn hoofd ja en dan zit ik dus in mijn hoofd zit ik gewoon liedjes te zingen en na de dan. En dan, dan, heb ik, dan heeft iemand ergens iets met Adel gedaan of zo. En dan, dan zit ik in toe. En dan ben ik tijd met die muziek. En die komt dan steeds langs. Ja? In mijn hoofd. En dan, Wat naar. dan, dan heb ik geen andere. <laughs> ja. Nou ja, hebt en je komt dat, verder tot niks natuurlijk. Je hebt is... dat ik dat een met je Mirokwaar doe natuurlijk. Hè? Ja, ik bedoel, Adel is natuurlijk een brok dramatiek. Dat je denkt. Heb... Oh, mijn kut, allemaal oh, mijn kut. Ik ga wel heel eerlijk zeggen, ik ja? heb uh, de top 2000 ingevuld. Ja? En ik heb haar er niet bij gezet. Oh, heel goed. Dus dat is We wel zijn er nou een beetje meer klaar klaar mee. Mee. Moet Ik bedoel, een, een mee beetje een beetje positieve draai moeten we geven ja. aan het leven, zeg. Het ja, zeker. Op nee, goed, op zich. Ja, gewoon met je handen bezig zijn en dan maak je je hoofd leeg... en kom je tot andere soort inzichten dat in het is leven. Dat zeker waar. Ik had nog, uh, wilde ik melden, want het is vandaag drie jaar geleden... dat Johnny Holiday is overleden. En ik zat nog aan te kijken. Ik denk van, dit hoofd volgens mij, is hij nou gay of zo? Maar dat is hij dus niet. Nee, hij heeft een mooie vrouw gehad. Hij heeft een mooie vrouw gehad, deze jongen. Ja, ook. zeker. Johnny Holiday. Het laatste. Wel een beetje groot en meeslepend. Ja. Maar zijn laatste vrouw wil hem dus laten opgraven, dat hij ergens in de crypte kan op de Jetset Island van Bartelemy in de Antilles. Ja. Yeah. En uh, die de kinderen zijn helemaal geschokt. Uh, en die vrouw, uh, die vrouw is 32 jaar jonger hè, dan de zanger. En, yeah. uh, en de kinderen uh, die, uh, die hebben dus gewoon helemaal niets gekregen. Want alles is aan haar achtergelaten. Alles is naar nou Bessie gegaan. Nou, ja, moet je nagaan. En uh, denk ik van ja, dat is uh, zoals in Nederland kan je kinderen niet onterven. Dus dan moeten. Uh, is het dus gewoon sowieso uh, gedeeld voor de kinderen? Ja. Yeah. Maar uh, dit is wel heel treurig. Ja, yeah. Johnny Holiday, niet te verwarren met de Amerikaanse. Johnny Holiday was trouwens ook een DJ. Okay. Maar goed, nou goed hij uh, traag In welk jaar was dat hij overleden is? 2017, drie jaar geleden? Drie maar. jaar geleden? Nou, oké. Okay. Het is niet anders. And out, Precies, zo is het leven. I did not decide anything about you. Do you want me to complain? Sit it out and touch the same. Will you meet me there? Tell me. There. I did not decide anything about you nothing ever stays the same while you're looking at the way promise the I'll be there Komen bij dan vallen er even van af. Nou, dat is wel heel uh, realistisch, hè? Vrouw om die manier tegenaan te kijken. het of the Vines. Je hebt de Crips, de Vines de Strokes. En lekkere, korte titels voor uh, beentjes. En dit maakt ook lekkere muziek. En uh, ze hebben een nieuwe single uit en binnenkort komt het album uit. En uh, nou, nog wel een heel stuk te lezen in de krant. Het gaat over Jap Jum, de ex-baas van Jap Jum. Die schijnt wit, uh, gel, uh, zwart geld wit te hebben gewassen. Gewassen. Oh. En daar is een heel verhaal over in de Telegraaf te lezen. Uiteindelijk is de Jabjum Jum gesloten op uh, de burgemeester Job Cohen. Hij heeft het toen gedaan in 2007. Omdat de helseensels daar vaak op bezoek kwamen. En uiteindelijk ook de, de toenmalige eigenaar gingen bedreigen. Heeft de eigenaar het toch maar van de hand gedaan. Hij moest het verkopen om te denken... Van, ja, voordat mijn familie straks bedreigd wordt en misschien ook nog wel iets aan wordt gedaan... denk ik, ik stap eruit... Dus die heeft er toch een aardig uh, uh, geldbedrag voor gekregen. 8,4 miljoen. Dat is flink onder de maat. Dus ze denken dat op die manier geld is witgewassen, Terwijl hij gewoon eigenlijk eieren voor zijn geld koos. Denk ik, ik, ik ga weg. Ik wil hier niet meer zijn. En uiteindelijk is het dus nu uh, allemaal uh, uh, uh, zeg maar onder de rechter. Er wordt een celstraf geëist tegen de ex-eigenaar. Je denkt van, eigenlijk is hij slachtoffer... maar hij wordt nu aangezien als witwasser. En een celstraf en een boete van 250.000 euro. Ja, Dat heeft hij echt... vast niet die ex-eigenaar. Nee, dus, nou ja... Had dus hij wel... moet hij 100 euro per maand betalen, want hij zit al de schuldhulp verleden. Ja, goed, nou ja, hij heeft wel dus, 8,4 uh... miljoen gekregen. Dus die is niet helemaal dat hij uh, bekaait ervan afkomt. Maar uh, hij zit in een lastig pakket. Ik vind het al wel interessant, dit soort zaken. Hij heeft ook heel veel mensen over de vroeg, uh, vloer gehad. Ja, Japp was toch altijd wel een beetje een dure hoerenkast ja en dat gebeurt soort hè? ja wel ja, ja daar moest je met geld moest je naartoe gaan om je te laten vermaken daar kwamen mensen als Jon Bier en uh, ja allemaal van die uh... ja, de onderwereld hè de onderwereld kwam daar dus die, die had ook zoiets van hmm, valt hier nog wat geld te halen ja <laughs> zeker nou nog eentje ja, een drama in, uh, in Frankrijk want er is een uh, Britse expat die was bij zijn huis in Frankrijk was hier hout aan het hakken en toen zag een jager hem aan voor een wild zwijn het slachtoffer overleed Vrijwel direct dat de kogel hem geraakt. Raakt dat? Nou, de hulpdienst was wel ter plaatse, maar het mocht niet baten. Hij nou, jaarger... wordt aangezien als een wild zwijn. Ja, de jager vond het verschrikkelijk. Hij nou, dacht zeker dat knapperende hout van uh, dat hakken. Oh, dat is een, een, een, een, een wild zwijn, want door het kreupelhout gaat het. Ja, beetje, zoiets. Wel? Ja, ja. Tijd maar voor een bril. In, in Nederland wordt de jacht op wilde zwijnen gedwarsboomd... door de grote drukte in het bos omdat veel mensen nu de bos opzoeken, schrikken de zwijnen van de drukte en duiken ze diep weg. Op die manier zijn ze buiten bereik van jagers. Dus ja, als die dan ook oprukken, die jagers, dan gaan ze ook uh, houthakkende mannen doodschieten. Maar het dat is levensgevaarlijk. Ja, maar het is ook wel een sniper, als ik zo zie dat ja, ding is. Ja, dat is toevallig een foto van een jager die jagt op wilzwijn in Noord-Limburg. Ja. ja dat, dat is geen jager, dat is gewoon uh, sniperen. Kom op. Dit is sniper. Dit is volgens mij de gast die, zeg maar, die heeft. Ik denk dat die JFK heeft neergeschoten. Volgens ah, mij wel. Ja. De sniper. Samen met Oswald. Die ziet er jong voor, denk ik. Ja, dat kan niet. Goed, dit was Toebalk Wij Zijn klaar met het flap -gaal. Ja, het was weer leuk. Het was weer leuk. We hebben Kijne genoten. Kijk Sinterklaasavond allemaal. Zeker. Maak het wat moois van. Ik hoop Sinterklaas jullie verwent. Yes. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Goedemorgen.